Uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Nabestaanden van drie moslimmannen zijn een procedure begonnen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De mannen werden in 1995 door Bosnië-Servische troepen vermoord nadat ze door Dutchbed waren weggestuurd van de compound bij Srebrenica. De nabestaanden willen afdwingen dat oud-commandant Karamans en twee andere leidinggevenden van Dutchbed alsnog strafrechtelijk worden vervolgd. Toen hebben de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem besloten eerder om de Duitse niet te vervolgen. Ook al had een speciale commissie met deskundigen dat wel geadviseerd. Tientallen slachtoffers van zware misdrijven en nabestaanden hebben vorig jaar te laat gehoord dat de dader uit de gevangenis kwam. Om te voorkomen dat slachtoffers van zware misdrijven en nabestaanden de dader onverwacht tegenkomen, horen ze een melding te krijgen als de dader vrijkomt, ontsnapt of verlof krijgt. Het gebeurde vorig jaar 61 keer te laat, minder dan een week van tevoren. In Turkije zijn problemen ontstaan doordat de regering de zomertijd heeft verlengd tot 8 november. Computers en smartphones in Turkije gingen vannacht automatisch over op de wintertijd. Daardoor lopen er nogal wat zaken in het honderd. Zo missen mensen hun vliegtuig of trein. Turkije heeft bepaald dat de klok pas later wordt teruggezet vanwege de verkiezingen van 1 november. Daardoor zouden meer mensen kunnen stemmen. De Liberis Geschiedenisprijs is gewonnen door journalist Alexander Munninghoff voor zijn boek De Stamhouder. Het gaat over de drie generaties Munninghoff en hun omzwervingen tussen Oost-Europa en Nederland. De auteur zelf werd in 1944 geboren in Pozen, het huidige Poolse Poznan. Juryvoorzitter Bernard Wintjes maakte de uitverkiezing bekend op Radio 1 in het VPRO-programma OVT. De jury noemt het boek overrompelend, meeslepend en uitstekend geschreven. Het weer geleidelijk overal zonnige perioden. Maximum temperatuur 14 graden. Dit was DFM. Een... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen we bij Amsterdam op de A1 naar Amersfoort... bij Muiden 3 kilometer. Op de A10 Nieuwe Meer Knoop en Koenplein... voor de eind Muiden 2 kilometer. De nasleep van een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 I'm hey. Later. Dat scheelt toch wel hoor, zeker wel. Het is even na twee uur, een hele goede middag en welkom bij CFM Zandvoort op zondag. We zijn er weer vanuit de studio aan de Tolweg 10A. Drie uur lang, Zandvoort op zondag, goedemiddag luisteraars en hallo collega Albert-Jan. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en kijkers, want gisteren hadden we nogal wat kijkers. Hè? Ja, ja, ja, was gezellig. Oh, ja, we kunnen dat meten uh, tegenwoordig, uh, luisteraars. Goed, uh, drie uur lang, ja, uh, live. Ik uh, bedoel, wat hebben we? Buiten het zonnetje. En wij zitten binnen. En wij zitten weer binnen als van oud. Goed, luisteraars, wat gaan we de komende drie uur doen? Uiteraard, uh, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vier... de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand... want we zijn van allerlei evenementen in en rondom ons prachtige dorp... die uw aandacht verdienen. Half drie, uiteraard het weerbericht. Blijft het zo, wordt het anders. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week rond de klok van half vijf. En die luistert naar de naam Charlie. Vorige week hadden we nog Harley eh, na, eh, als dier van de week. Maar die heeft inmiddels eh, gelukkig een thuis gevonden. Van Harley naar Charlie. Van Harley naar Charlie. Uh, kwart voor vijf is het weer tijd voor het gedicht van de week. En uh, ja, sinds uh, mijn gedichten, uh, Rob, ik kan er ook niks aan doen... op Facebook een eigen leven zijn gaan leiden... zijn de reacties ook niet uh, van den boze. Dus uh, vandaag uh, op veler verzoek uh, een herhaling van het gedicht... ingezonden door onze collega Willem Bruist... Uh, met de passende titel Alleen. Uiteraard, uh, ja, gelukkig eigenlijk, uh, is de kwalificatie van de Formule 1 race... en dan hebben we het over de race in Amerika gisteren vanwege slechte weersomstandigheden afgelast. Maar vanmiddag uh, om drie uur Nederlandse tijd zal de kwalificatie worden verreden voor deze Formule 1 race. En om acht uur vanavond zal dan de race van start gaan. Dus wij volgen voor u de kwalificatie van de Formule 1 vanuit Amerika. Uiteraard hebben we ook nog, volgen we voor u ook de voetbal, de eredivisie... De, de uitslag van de reeds gespeelde wedstrijden... en de wedstrijden die vandaag gespeeld gaan worden. Uiteraard hebben we ook nog Zandvoortsnieuws in het kort. En we hebben later in het programma voor u ook de uitslag van het... Ja, garnalenpellen Zesde van gisteren. Zesde Open Internationaal Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. Zo is je helemaal compleet. Wat er gisteravond dus in Talassa is uh, ja, uh, verspeeld, kan ik wel zeggen. Maar die uitslag, die houdt u van ons te goed. Die krijgt u dus later in dit programma. En natuurlijk veel heerlijke muziek. Ja, we hebben trouwens gehoord dat het daar heel gezellig was, hoor, in Thalassa. Okay. Gisteravond een groot feest. Dat begon gistermiddag natuurlijk allemaal al om vier uur. Straks verderop in de uitzending, de uitslag daarvan... En vanmiddag ook heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Omi.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 Zfm. ZFM, ZFM, al 25 jaar, live in Zandvoort. En zo klonk dat in 1990, het beginjaar van ZFM. 24 uur per dag, radio, tv en internet voor Zandvoort. En jij bent er natuurlijk bij, hè, met vanmiddag, zondag, uh, Zandvoort op zondag. We zijn uh, bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Heel veel muziek onderweg en natuurlijk informatie voor Zandvoort en de regio. Palle, ik bedoel je. in a dream. Met heel veel lekkere muziek gemaakt. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze van Paul en Abdoel? Jorders, straight up. Nou, het is tijd voor Zoforts nieuws in het kort. Ik ben heel benieuwd. Burgemeester Meijer kreeg eerste poppy opgespeld. Afgelopen vrijdag heeft burgemeester Nick Meijer de eerste poppy opgespeld gekregen door Connie Lempke, vertegenwoordiger van de Royal Canadian Legion. De poppy in het Nederlands Klaproos is het symbool van Remembrance Day. Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog.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 Die in de gemeente op verschillende locaties in Zandvoort en Bentveld zijn geplaatst. Het opruimen van bladafval is een jaarlijks terugkerend ritueel. Op zich kan het bladafval prima dienst doen als basis voor compost of als bodembedekker in het plantsoen. Bladafval op straat wil iedereen liefst zo snel mogelijk weg hebben. Met name fietsers en wandelpaden wil de gemeente zo snel mogelijk bladvrij hebben om nare glij- en valpartijen te voorkomen. De gemeente is erg gelukkig met de inzet van de dorpsgenoten die meehelpen door blad bijeen te vegen rondom hun woning. Hopelijk wordt er dit jaar ook weer door iedereen een steentje bijgedragen. De gemeente heeft in ieder geval de bladkorven weer neergezet. En waar ze neergezet zijn kunt u, kijken, kunt u nakijken op de gemeentelijke website van Zandvoort. Zeg wat u vindt van de plannen over de ambtelijke samenwerking. U kunt inspreken tijdens de raadscommissievergadering op 27 oktober aanstaande. Zandvoort wil ook in de toekomst bestuurlijk zelfstandig blijven... en het college van BNW heeft onderzocht hoe dat het beste kan worden vormgegeven in een tijd waarin steeds meer wordt gevraagd van de gemeentelijke organisatie. Het college van BMW denkt nu dat een algehele ambtelijke samenwerking met Haarlem... daarbij beter past dan het doorgaan met een eigen organisatie. Medio 2016 wordt hierover definitief besloten door het college en de gemeenteraad. Dan zijn de uitkomsten bekend van een bestuurskrachtonderzoek... en een evaluatie van de al bestaande ambtelijke samenwerking met Haarlem... binnen het sociaal do domein. De gemeenteraad gaat op 5 november zijn mening geven over de voorlopige visie van het college van BMW. Ter voorbereiding wordt op 27 oktober een extra vergadering van de Raadscommissie Bestuur en Middelen gehouden. En daar kunnen dus ook uh, inwoners hun zegje doen. En vooraf aanmelden is niet noodzakelijk. De raadsvergadering van de Raadscommissie Bestuur en Middelen begint om 8 uur in het raadhuis ingang Bordes. En volledigheid zo nog even de rijrichting van de grote krocht wordt omgedraaid. Op maandag 2 november 2015 verandert de rijrichting van de Grote Krocht. Dat houdt in dat die dag de verkeersborden zijn omgedraaid... en auto's voortaan van de hoge weg rechtstreeks de Grote Krocht in kunnen rijden. Let op, in het Zandvoortse courant van deze week staat... dat ook de Oranjestraat wordt omgedraaid en dit is onjuist. Aanleiding van het omdraaien van de rijrichting... is een verzoek van de ondernemersvereniging Zandvoort. Zij zijn van mening dat auto's zo makkelijker het centrum kunnen bereiken.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 mogelijk te maken. U bent gewaarschuwd. Vanaf maandag 2 november een wijziging in de rijrichting van de Grote Krocht. Dankjewel Albert-Jan voor het Sanfordse nieuws in het kort in vier minuten. Heel goed, heel goed. Wil je het nieuws nalezen? Dat kan uiteraard ook op de CFM-app. Hij is gratis te downloaden. Na een lange vol Klim jij weer uit de dal Kijk naar. Zelf bevrijd zie je het in een ander licht, maar je hoofd vol zorgen. Had je lichaam in zijn macht. Er komt altijd een morgen op na, de langste nacht. Kijk omhoog naar de zon, zoek niet naar een antwoord. Laat Ik pak er nog even in. Heerlijk weer. Twee hits non-stop op de zondagmiddag bij CFM. Als eerste Nick en Simon een Kijk Omhoog. En daarachteraan deze uit de jaren 80 van de Dexys Midnight Runners. Dat was, come on, Eileen. Nou, gisteren vond in las hier in Zandvoort... het uh, zesde Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen met een internationaal tientje plaats. Ja, dat was ook een Duitse afvaardiging. En uh, ik heb zojuist de, de uitslag binnengekregen... zowel voor de amateurs als voor de pros. Maar er zit geen Duitse naam tussen. Dus oh. uh, ik denk niet dat Nein? ze dat gered hebben. Maar wel hele bekende Zandvoortse namen. Zoals gezegd, ze, ze begonnen gisteren allemaal tegelijk uh, te pellen. En op een gegeven moment is er een onderscheid gemaakt tussen de amateurpellers en de profpellers. Uh, en wij kunnen u mededelen dat bij de amateurs op de zesde plaats is geëindigd Ron de Jong, op vijf Bea Kater. Op de vierde plaats Ramona Verschoor. Op de derde plaats Greet Bluis, bekende de Zandvoortse naam. Mm -hmm. Op twee Leida Drommel, bekende Zandvoortse naam. En op één Linda Bol, bekende Zandvoortse naam. Goed, dus de zes amateurs zijn bekend. En bij de profs, een oud uh, winnaar van het Garnalen Pellen... is op de zesde plaats geëindigd en dat was Arnold Bluis. Op de vijfde plaats Laura Kalk. Op vier Patricia Michielsen. Op drie Joke Reinders. Op twee Auk van Zand. En winnaar bij de profs werd Marijke Steenman. Van harte gefeliciteerd. Namens heel CFM inderdaad een uh, gezellige zesde Open Nederlands Kampioenschap. Garnalenpellen in Thalassa gistermiddag vanaf 4 uur. Zometeen het CFM weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst graag je aandacht voor de nieuwe nieuwsgier van Kaigo. Hier is Here for You. We'll be passing by and they'll be time, Just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 Zingelijf van Kago, de volg van Stad de Show. jorde the here for you. Daarmee is twee minuten over, half drie geworden. Tijd voor het weerbericht. weerbericht. En daarvoor zit hij tegenover mij. De man die er ook af en toe verstand van heeft, Albert Jan Vos. Ja, maar een paar maandjes, hoor. Dan, Dan is, gelukkig, is gelukkig weer terug, hè? is gelukkig Lex weer terug. Goed luisteraars, het weerbeeld voor vandaag, 25 oktober 2010. 15. Vandaag blijft het overal droog en zijn er naast vrij veel wolken. Ook ruime perioden met zon. De aanvankelijk matige noordwestenwind neemt in kracht af... en de temperatuur loopt op naar een graad of 13. Vanavond en de komende nacht hebben we een mix aan van wolken en opklaringen. Het blijft droog en bij een langzaam weer in kracht toenemende... en uit zuidoost waaiende wind daalt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen zijn er flinke perioden met zon en is het overal droog. De zuidoostenwind waait matig in de polder en vrij krachtig aan zee... en de temperatuur loopt op naar een graad of 15, 16. In de avond en nacht naar dinsdag zijn er flinke opklaringen... en blijft het wederom droog. De temperatuur daalt een graad of 8 tot 10... en er waait een matige zuid tot zuidoostenwind. Dinsdag zijn er perioden met zon en is het nog altijd droog. De wind waait overwegend matig uit het zuiden tot zuidoosten... en daarmee wordt er vrij zachte lucht aangevoerd... waarin de temperatuur oploopt naar waarde van omstreeks de 17 graden... Normaal aan het eind van oktober is het een graad of 13. Tot slot, woensdag, donderdag en vrijdag is het over het algemeen bewolkt. Maar soms schijnt ook eventjes de zon. Uit die bewolking valt soms wat lichte regen of een bui. Maar grote hoeveelheden worden er niet verwacht. De wind waait voornamelijk uit het zuiden... en de temperatuur ligt rond de 14 graden. Aldus Rico Schreuder. Nou, dat klinkt best wel aardig, hoop jou, voor de komende ja, dagen. Kost het, dat, prima. Ja, het is mooi, ja, weer, mooi nou, weer. Heerlijk gaan van genieten. En wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.ricoweer.nl. En dan gaan wij even lekker swingen. Swinging on the star. Hier is Puggy en Zoel. Nou, de 70s hits vergeten we zeker niet bij CFM op de zondagmiddag. Uit 1974 hoor je Spooky Soul en Swinging on a Star. CFM trouwens niet alleen op radio, maar ook op tv. De het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. Met elke vrijdagmorgen natuurlijk tussen 10 en 12 CFM TV. Verzorgd door collega Roel van der Hof. Zeker een moeite van het kijken waard. Altijd heel erg gezellig. Tussen 10 en 12 op vrijdagmorgen. Vergeet dat niet. En hier is die single nog een keer van Kovacs en Digging. Look here, there's something to know. I'm not like God, This needs to go slow. Got things, things on my mind.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 Dit du aan Het is vandaag echt terrassenweer hier in Salvo. Lekker zonnig weer. En ook qua temperatuur. Nou, lekker goed, eigenlijk wel, toch? Albert Jan? Helemaal hier. En, en wij zitten weer in de studio aan de Tolweg, Tina. Ja, maar dat doen we met plezier natuurlijk. Want dan weten we dat het zonnetje schijnt. Ja, zo is het. Die hoorde in digging. En uh, ja, met die platen zijn we aangekomen bij de Eredivisie. Zullen we beginnen met de wedstrijd die vrijdag gespeeld is? Doen we. We gaan uh, terug naar afgelopen vrijdag, waar Pek Zwolle FC Utrecht ontving. En uh, die wedstrijd eindigde in 1 tegen 2. Dus, uh, dus drie punten voor FC Utrecht. Ja, ja, nou, dat is een mooi score. Toch? Goed? Goed, gaan we naar de zaterdag. Vier wedstrijden gespeeld. Willem 2 tegen SC Heerenveen. Daar werd het 2 tegen 2 gaan we naar FC Twente ontving thuis PSV. Daar stond het lange tijd 1 tegen 1, dus het leek erop dat ze de punten gingen delen. En, ineens, dan, en ineens was daar de aanvallers van PSV. PSV wint met 3 tegen 1 van FC Twente. Dan de graafschap tegen Heracles Almelo, daar werd het 0 tegen 1. En Roda JC ontving thuis Excelsior en dat werd 1 tegen 2. En dat vandaag om half 1 is er één wedstrijd gespeeld. Inmiddels ten einde hebben we het over SC Kambuur tegen ADO Den Haag. Daar is gescoord door beide ploegen 1 tegen 1. En dan de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Tussenstanden: Vitesse thuis tegen Ajax nog 0-0. En dan Nick tegen FC Groningen, Albert Jan. Ja. Ook daar staat het 0-0 op dit moment. Goed, en dan om kwart voor vijf, de luisteraars, de klapperen van de dag. Feyenoord ontvangt thuis AZ. Kijk, en als Feyenoord wint, nou, dan zijn ze lekker bezig. Zij sowieso al natuurlijk. Ze nee, staan op gaat... de tweede plek, hè, toch? Ja, helemaal goed. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus om kwart voor vijf die wedstrijd Feyenoord tegen AZ... kunnen we nog een kwartiertje meenemen in deze uitzending Salvoort op zondag. En een hele goede middag Zalvoort en hier is de SOS Band. In deze band uit de jaren 80 kon het eigenlijk helemaal niet fout gaan. Als je zelf wat de sound of Succes noemt, oftewel SOS, nou dan dat komt dus wel goed. Waaronder met deze single, een van hun fijnste platen, je hoorde de Finest. Zandvoort. Zandvoort. for. En hier is Shep, Shepard, Shepard, Shepard, Shepard, Shepard. Komt hij aan.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 Crushed it, moving away too fast and we crushed it. Echt zo'n lekkere meedoelplaat is dit, hè? De CEO van Shepard en Geronimo. Ja, voor de Formule 1 liefhebbers is het vandaag een topdag. Want je hebt de kwalificatie en de race op één dag. Nou, dat maak je niet vaak mee. En hoe dat in elkaar zit, horen we ze duidelijk van uh, Albert-Jan. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, Albert-Jan, wat een vreemd verhaal zeg. Ja, de kwalificatie en de race op één dag. Ik vind het geweldig. Ja, ik ook. Mag bij vaker. Mooi dagje. Ja, want de luisteraars, de kwalificatie zoals gezegd van de Grand Prix van Amerika... zal vandaag om drie uur Nederlandse tijd van start gaan. De kwalificatie voor de grote prijs van de Verenigde Staten in de Formule 1... is letterlijk en figuurlijk gisteren in het water gevallen. De sessie is na vijf keer te zijn uitgesteld verschoven naar vandaag. De coureurs gaan zoals gezegd om drie uur Nederlandse tijd... de baan op, op hun, om hun positie op de startgrid te bepalen. Vanwege de aanhoudende regen in Austin... werd de organisatie keer op keer gedwongen de kwalificatie uit te stellen. De sessie van 1 uur zou eigenlijk beginnen om 1 uur lokale tijd, 8 uur Nederlandse tijd. De coureurs worden in Austin geteisterd door uitlopers van de orkaan Patricia, die over Mexico trekt. Vanwege de regen en onweer werd zowel vrijdag als de tweede vrije training geschrapt. De oefensessie van zaterdagochtend ging wel door, al bleven de tribunes langs de baan leeg. Want toeschouwers waren vanwege het noodweer niet welkom. De 20 coureurs reden hun rondjes op een kletsnatte baan. Uh, gaan we verder, want uh, er wordt driftig gespeculeerd of, uh, of er bij de Ferrari nou wel of geen nieuwe motor er wordt ingezet. En dat geldt ook voor Nico Rosberg, of hij wel of geen nieuwe motor zal krijgen. Want dat zal natuurlijk erg invloed kunnen hebben op de uitslag van de kwalificatie. Maar Sebastian Vettel laat voor de grote prijs van de Verenigde Staten wellicht een nieuwe motor in zijn Ferrari zetten. Door dat besluit gaat de Duitse Formule 1-coureur naar de eerste kwalificatietraining automatisch 10 plaatsen achteruit in de startopstelling. Daarmee zou een vroegtijdige beslissing in het WK-seizoen 2015 weer iets dichterbij zijn gekomen. Als de Brit Lewis Hamilton vandaag in zijn Mercedes wint op circuit Austin in Texas... dan moet op tenminste twee ronden uh, de tweede worden... om nog een theoretische kans op de titel te houden. Het verschil tussen de nummer 1 en 2 in het klassement is nu 66 punten. Hamilton's Duitse ploeggenoot Nico Rosberg is derde. Het is natuurlijk niet fijn om tien plaatsen te verliezen... maar we hadden hiertoe al enige tijd geleden besloten... zei Vettel afgelopen donderdag. Balen! Nou, nou vooralsnog heb ik daar nog geen bevestiging van... dat hij een nieuwe motor in, erin gezet krijgt. En wellicht dat daar tijdens de kwalificatie meer duidelijkheid over is. Maar goed, Lewis Hamilton zou dus theoretisch vandaag een wereldkampioen kunnen worden. Tijdens de, de stand van de teams, die is al beslist. Daar is Mercedes winnaar geworden met uh, 531 punten, gevolgd door Ferrari met 359 punten. Dus wellicht vandaag of vanavond om 8 uur als de race verreden wordt... een nieuwe wereldkampioen in de persoon van Lewis Hamilton. En de kwalificatie gaan we vanmiddag uiteraard volgen... bij dit programma Zoffert of Zondag... zo dadelijk vanaf 3 uur in uur 2. En uh, ja, Albert-Jan, van harte gefeliciteerd. Eh uh, eh uh, eh uh, ja vanoch uh, Ja, dank je. Lang zal ze leven, we lang we zal ze leven, leven maar is gefeliciteerd. What comes but once you And free my love that thing day of days is hier, So wel. Surely I'd like to say I wish you anything. I love you so So ever Happy birthday, baby May all your dreams come through The way my love with you with shoe baby I'd like to say I wish you good time, and I wish you a happy birthday, baby, mine. wear your red dress tonight, and we'll dine by candlelight, while the band plays those great. show And when it's time to go I'll tell the cab to drive us home real slow So ever. Happy birthday baby May all your dreams come true The way my have with you The special day I'd like to say I wish you Happy New I hope you're feeling fine. Now you have a real good time. And I wish you a happy birthday! Marissen nogmaals van harte gefeliciteerd! Ja, we gaan niet vertellen hoe oud je geworden bent. Nee, hè? dat mag niet, hè? dat doen we niet. Dat doe, nee, dat doen we niet, we niet Nee, nee ja. daar beginnen we niet aan. Dat houden we gein. Deze was speciaal voor jou, de Lee Towers. En happy birthday, baby. En zo zijn we alweer bijna aan het einde gekomen... van uur 1 van zondag op zondag. Maar niet getreurd, nee, want we zijn er zometeen nog twee uur lang. Met uur 2 en uur 3 graag tot zo. Hier is Earth, en Fire.